De 500 grootste Slam hits van de afgelopen 25 jaar. De Slam Final 500. Hielke, niks maar doen. Joke Boersma. Hij hey, slapp. Goedemorgen. Het is 8 minuten over 9 en nu al met je linkerbeen een flinke stap gezet in het weekend. Welkom bij de pre-party van je weekend. We zijn elke vrijdag 24 uur lang in de mix. Dit is de X Marathon met resident-dj Sam Pelt. Hij altijd in zijn eigen resident. Hier tussen 9 en 10. Met zijn nieuwe track nu. Dit is Hey Sun. Hey san I want to show you how the world is big and beautiful. Hey san I want to tell you how anything your dream is possible. And don't be De marathon. Kerstdinees met meerdere gangen. Borrels. Allerlei uh, zoetigheden in of onder de kerstboom. Ja, in uh, december wordt er een hoop meer uh, calorieën gegeten. Gemiddeld is zo, dit zo'n uh, 300 tot 500 calorieën per persoon per dag extra. Dan schiet sporten er vaak dan ook nog uh, bij in in uh, december. Gelukkig is er dan één dag... In de week, waarop je al die calorieën weer kan verbranden. En dat is natuurlijk de vrijdag. We zijn hier 24 uur lang in beweging met de Slammix Marathon. Gestart om 6 uur vanochtend. En we gaan nog door tot 6 uur morgenochtend. Je bent erbij. De free party van je weekend. De Slammix Marathon. En veldt elke vrijdag tussen 9 en 10. Wat zijn je plannen voor het weekend? Ga je even uh, lekker rustig aan doen voor alle kerstdrukte? Of heb je leuke feestjes in de planning? Uh, laat van je horen via een berichtje in de Slam App. Dit is dus Zoomveld in de Mix. It's in your eyes. That feel right I'm Gonna make you feel good. Good. yes you girl i'm gonna make you feel good yeah a little baby feel good What do you think i'ma feel good i'll oh, dance little lady feel good feel good In de Europa League, dus het ging een beetje vissen aan de bed. Maar oh oh, heerlijk opstaan weer met het slam hoor. Echt uh, de marathon Geweldig. Al was vijf fijne weekend allemaal. Hoi. my mind so baby just give it up oh maybe you should know that i'm doing better without you so now you've lost control and you're getting out of your mind now Give it up, give it up. Het is half tien. Ronald is erbij. Onderweg naar Duitsland. Een weekendje kerstmarkt te bezoeken in Düsseldorf. Maar ik hou niet zo van Mariah Carey. <laughs> nou, gelukkig is de Slemmingsmarathon nog gewoon bij je, toch? Ik verzeker je, geen Mariah Carey hier. Uh, wel de beste beats ter wereld. We zijn tot zes uh, uur morgenochtend in de mix. Kijken we naar de wegen. dan zien we niet heel veel vertragingen. Eentje springt eruit, de A12. Richting Lunette tussen Woerden en Ouderijn. Meister meldt daar 1 uur en 4 minuten sterkte als je erin staat. En uh, San Veld maakt het toch een stukje draaglijker. De vrijdagochtendspit. Je hoort hem met een hoop nieuwe muziek tot 10 uur bij ons in de mix. The cutest type of cold Kung fu, give me higher love. See me so much, see me, see me so much higher love. Blem me like a kung fu, give me higher love. See me so much, see me, see me so much. Kush en Kush Higher Love, gedraaid door Zandveld. Ah, december is al de feestmaand. En dan hebben we ook nog de Slam X Marathon. Je volume nog hoger dan de piek op je kerstboom. En we hebben een mega line-up. Later vandaag onder andere nog Nelson, Rehab, Don Diablo, DJ Licious, Julian Cross, Alok, Nicky Romero en Frankie Rizardo. De volledige line-up check je zoals altijd op. Slam.nl We zijn tot 6 uur morgenochtend in de mix Met uh, zometeen hier Bekende naam van uh, Slam Vaak te horen hier Salardo Lekkere groovy house zometeen vanaf uh, 10 uur En dit zijn de laatste paar minuten van Sam Veld bij ons in de mix Slimmix Marathon! Ja, good morning! Dit is de pre-party van je weekend. Slimmix Marathon met zo'n in de mix. Hoop mensen trekken richting uh, onze Oosterburen. Kerstmarkten in Duitsland. Altijd super gezellig. Maar ze worden wel een beetje duur hè? 8 euro voor een kartoffeltwister is geen uitzondering meer. Kijk, dat dat? Een kartoffeltwister? Dat is ja, gevertuurde aardappel op een stok. Super lekker. En voorkom jezelf deze 100 euro boete in Duitsland? Ja, het is al duur genoeg, die kerstmarkten. Hoe voorkom je nou die 100 euro aan boete als je naar een Duitse kerstmarkt gaat? Dat is de milieusticker. Steeds meer Duitse steden hebben een milieusticker nodig. Dortmund, Düsseldorf, München, Keulen, Frankfurt. Uh, deze milieusticker kun je voor een paar tientjes, en uh, soms al 10 euro, aanschaffen. Maar ze controleren dus wel streng uh, erop. Dus uh, voorkom jezelf die 100 euro boete. Mocht je nog die kant op gaan... En luister lekker slam onderweg. Dit is uh, de Slam Mix Marathon. Met uh, nog een paar minuten Soveld bij ons in de mix. Gewoon elke week weer goed, hè? En daarom is hij er volgende week gewoon weer bij in zijn eigen residentie. Het was Veld in de Slam Mix Marathon. De pre-party van je weekend met uh, later nog onder andere Rehab, DJ Licious, Don Diablo... en zometeen hier Groovy Energie -kaos. Kun je goed gebruiken. Salardo, komt er aan. De Slam Mix Marathon, elke vrijdag... 24 uur in de mix.